Kom ons aan boord met uw bond, uw juwelen. Kom ons aan boord met uw afkomst, mevrouw. Kom op ons pad met uw kennis aan veel illustere lieden. Het laat ons blauw, blauw. Tracht onze aandacht voortdurend te boeien met haute coiffure en een droom van een hoed. Poog ook uw voetjes voorbeeldig te schoeien. Doe gerust wat u wilt. U bedoelt het zo goed. Wij zijn tafelheer en u bent tafeldame Wij reiken u graag de rosé even aan Maar ach wij zullen al uw moeite beschamen Wanneer we tezamen de straten opgaan Want gins loopt een griet en een korte inspectie Zendt rillingen dwars door ons merg en ons been En één woord grompt naar boven Dat rotwoord heet sexy Laat ons gaan dan mevrouwtje daar willen wij heen. Want al is deze juffrouw zo dom als een os, Haar beeld laat ons dagen en nachten niet los. Laat ons lopen mevrouwtje en wees maar niet boos, Want u schoot te kort en zij schoot in de roos. Wij prikken de griet met een gouden punais Aan de wand van ons hart en daar roest ze dan vast. En door ons brein schettert de Marseillaise De vlag van de opstand waait hoog van de mast En u mevrouw met uw sneeuwblanke handen Uw zuiver gemoed en uw scherp intellect Uw esprit, uw collier en uw heldere tanden Wij hebben aan u niets bijzonders ontdekt Wij willen niet meer als een heer door het leven U bent mooi en charmant wij waarderen het niet. Wellicht willen we geld en succes, dat is onteven. Want op dit moment willen we één ding, die griet. Die weet niet van ons, maar ze weet vast van wanden. Haar truitje doet meer dan het zwaarste brokaat. Het schip van ons hart vaart op dit soort seks, -tante. Mevrouwtje lief toe, waarom maakt u zich kwaad? Want al bouwt u uit ieder gesprekje een feest, ach mevrouwtje... Haar leest, zegt ons meer dan uw geest. En al heeft onze griet geen idee van Zola, wij hebben voor haar maar één woordje, Nana. -na. Ach, mevrouwtje, geen roos zonder prikkel of doorn. U bent wijs, u bent goed en geleerd hebt u veel. Wij zijn het lot dat u eens is beschoren, van de teerste der vazen blijft nimmer één heel. Maar stel u gerust, want de Heer aan uw zijde... ...is net als u door de cultuur voortgebracht. Een pyromaan die het vuur zal vermijden... ...zolang deze wereld om als lacht. Kijk, daar loopt hij te zwijgen, daar loopt hij te dromen. Mevrouwtje, wees stil, laat hem zo ongestoord. Want na deze griet zal er een andere komen. En de boer, dat bent u, en de boer ploegde voort... Hij geleidt u naar huis, naar uw getoogde smieten, en duikt in de kast naar een restje cognac. En die griet, net als Gina en net als Brigitte, blijkt ten slotte een schaduw op een groot plat vlak. Want al had ze haar vormen van Venus geleend, zij is draai in zijn hart tot een standbeeld versteend. Ze wordt naast andere beeldjes te rustig gelegd, want zij was een droom en mevrouw u bent echt